Goedenavond, QMUSICNEWS van nu.nl. Krijg je van Eefje Kune. Goedenavond, de kerstverse voorzitter Markensauer van de nieuwe fractie. Die is ontstaan na het opstappen van meerdere PVV-kamerleden. Nou, die is meteen uitgenodigd om te komen praten met de informateur. Die nieuwe fractie zou denken aan de naam Nederlandse Vrijheidsalliantie. En zij zeggen meer open te staan voor samenwerking. De harde stijl van Wilders, die willen ze niet meer. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de sneeuwchaos op Schiphol. Twee weken terug werden duizenden vluchten geschrapt... en moesten honderden mensen op het vliegveld slapen. Het regende klachten over Schiphol en vliegmaatschappij KLM. Maar zij willen nu van experts horen waar het fout ging... en wat er een volgende keer beter kan. De koning en koningin van Spanje zijn op de plek van de treinramp geweest. Ze spraken daar met reddingswerkers. In een ziekenhuis hebben ze gewonden en familieleden ontmoet. In het zuiden van Spanje ontspoorde eergisteren een hogesnelheidstrein... en die botste daarna op een andere trein. Zeker 41 mensen zijn omgekomen. Mogelijk kwam het ongeluk doordat het spoorstuk was. Ja, moet Oranje wel meedoen aan het WK voetbal? Steeds meer mensen denken van niet. Een petitie om het WK te boycotten vanwege alle acties van de Amerikaanse president Trump... is nu al ruim 77.000 keer getekend. Het WK is deze zomer in Canada, Mexico en de VS. Voetbalbond KNVB zegt dat we vooralsnog gewoon gaan. Het weer. Vanavond en vannacht in het Westen meer bewolking en kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen wat zon, maar ook bewolking. En dan ongeveer 6 graden. Veel verkeer van Flitsmeister met nog behoorlijk wat vertragingen. 69 in totaal. Je krijgt de vertragingen langer dan 45 minuten. Uh, tenminste, als mijn scherm dat uh, toelaat. Ja, uh, yeah. de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Standhorst en Nijkerk. Daar is de oprit afgesloten. Het wegdek is in slechte toestand. Drie kwartier, zes mm, kilometer. En twee keer de A50, Eindhoven richting Arnhem... tussen Oost-Oost en Ravenstein... door een auto met pech, 9 kilometer, 1 uur en 14 minuten. En een dik uur op de A50, Arnhem-Oost... tussen Ewijk en de Maasbrug, daar 8 kilometer... Q Music Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s Stemmen, stemmen, stemmen deze week Laat weten wat volgens jou de allerbeste of de allerfoutste liedjes zijn gemaakt In de jaren 90 maken wij daar de Q Top 500 van de 90s Van Peggy, Joey en Yvette Zij hebben al gestemd Uit hun lijstje Chris Cross en Jump Q Top 500 van de 90s Stemweek Sander en Jordi nog heel klein waren. Toen maakten ze dit. Criss cross. Nee, heel andere gasten dit. Jump hoorde in de Q-Middag Show? 7 over 6... Het begin van de avond van dinsdag 20 januari 2026. Het is de avond dat Harry Styles nieuwe muziek heeft aangekondigd. Oh my god. Nou, we wisten al dat hij met een nieuw album zou komen. Dat was vorige week zo. Maar echt een paar minuten geleden, om zes uur precies, heeft hij hier gedeeld dat de eerste single eraan komt. Komende vrijdag al. En hij gaat Aperture heten. Aperture. Apertuur in het Nederlands. Dat betekent letterlijk een opening of een gat. In de fotografie is het een verstelbare opening in de lens. Ook wel het diafragma. Dankjewel, chat GPT. De aanstaande vrijdag, dus om 12 uur 's nachts in de lokale tijd van Herstel. Dus het is de, de Engelse tijd. Het is ook de avond dat er weer Champions League voetbal is. Vanavond voor de duidelijkheid Ajax tegen Villarreal. Laten we vooral de, voor de Amsterdammers hopen dat het, vanavond, dat het vanavond iets beter gaat. Dat het vanavond wel lukt om te voetballen. En de avond dat er een tweede kans is... voor de mensen die gisteren het Noorderlicht niet uh, hebben gezien. Ik kijk even naar... Uh, ah. ja, een spektakel zoals gisteren zal het niet worden, denken ze. Maar je, je kunt het wel zien. Het wordt niet uitgesloten dat het oh. vanavond weer zichtbaar is. Oh, ik dacht dat, dat dat niks meer ging worden. Ga jij naar buiten dan vanavond? Nou ja, ik weet niet hoor. Ik denk dat het alleen maar een teleurstelling kan worden. Oh, ach, dit is zo zielig. Jij vertelt om vier uur dat je het uh, gisteren de avond en de nacht helemaal gemist hebt. Ja. niemand jou van tevoren heeft ingelicht hierover. Ik wist van niks. Nee, dus jij lag ik lag al... in bed. Ja, lag in... Ik ging lekker vroeg naar bed. Oh, zo zielig, zo zielig. Nou ja, vanavond dus, hele hele avond gewoon met je, met je kijkertje omhoog. Dan kun je misschien wel iets van het licht in Nederland okay, zien. En Misschien ga ik nog even kijken. Ik nou, denk het niet, hè? Nee, ik denk dat we gewoon naar bed gaan. Ik denk het ook. En het is de eerste avond dat we naam hebben toegevoegd... voor de gepersonaliseerde. Dit is je verjaardag-playlist. Leg het zometeen uit als je dat gemist hebt. En ik mag zometeen weer iemand toevo toevoegen... die zijn of haar naam nog niet kan vinden op Spotify. Q music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 Man I Need. Het is kwart over zes in de middagshow. Hey Kanjer, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Vandaag 20 januari, over precies zeven dagen dan verjaar ik. 38 jaar jong word ik en ik heb een geweldig cadeau voor mezelf uitgezocht. Ik krijg namelijk mijn eigen versie van dit liedje. Bestaat namelijk niet. Domien, dit is je verjaardag volgende week wel. Er is een hele studiodag ingepland waarop mijn naam wordt ingezongen, maar misschien ook wel jouw naam of die van een geliefde, of wel je vader of je moeder of je broer of je zus. Wij mogen namelijk een hele studiodag mogen wij namen gaan inzingen die nog niet te vinden zijn op Spotify. Want je kunt op Spotify eindeloos veel namen vinden. Van Mandy tot aan Ruben en even tot aan Marcella. Jouw naam zit er ongetwijfeld ook tussen. Zo niet, laat het weten. Gaan wij een liedje voor je fixen. Cynthia bijvoorbeeld, die vroeg de naam van Ronnie aan. Een goede vriend van haar. Iedereen in de vriendengroep heeft namelijk al zo'n gepers gepersonaliseerde versie, behalve dus Ronnie. Gaan we regelen volgende week. Ronnie krijgt zijn eigen versie. Daniek, goede avond. Goedavond, avond, Mino. Ik uh, typ even jouw naam in. Dit is je verjaardag. Heb jij je eigen of niet? Ja, ja. Blijkbaar. Ik heb echt gisteren heb ik snel gezocht en die van mij mijne wel, maar ja, van mijn zusje dus niet. Nee, ja, Daniek, dit is je verjaardag. Die is het. Dus jij hebt een bericht gestuurd over jouw zusje. Ja. Vertel hoe heet ze. Jasmin. En ja, er bestaat dus wel een Jasmine. Maar uh, ah. nee, nog geen Jasmin. Dus ik dacht, nou ja, ik dacht eerst met de ja, dag lollig. Ik reageerde een keer. Ja. En nu ben ik geweldig. Ik ben je op de radio en uh, ga ik bij deze voor jouw zus een liedje regelen. Want Jasmin, voor de duidelijkheid. Ja. Jasmin, dit is je verjaardag. Ja. En volgende week, dat is een studiodag, dan wordt haar naam ingezongen, Daniek. Kom helemaal op Spotify en dan iedere verjaardag van Jasmin kunnen het liedje draaien. Gaat voor de bakker komen, dankjewel. Hey man. Fijne hey man. avond. Bye. Turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, cut up in a rat right race, concrete jungle life. Sometimes it matters. We do Can't be dead Baby, I'll take you higher I'll take you higher Alarmschrijf van deze week. Shakira, Shakira en Zoo horen je in de Q-middagshow. Het is bij de half zeven. We gaan naar het nieuws. even. goede avond. Goede avond. Heb je last van een winterdip? Ja, heel veel mensen hebben dat. Mm -hmm. Super vervelend. Uh, ik vertel je zo hoe je dan de winter toch doorkomt. Van Shakira helpt wel mee, denk ik, voor mensen ja. die in de winterdip zitten. Het is echt een, echt een lekker zomersliedje. Nog meer zomerse muziek zometeen in de top 40 update. Zara Larsen met haar zomerhit van 2025, die nu pas begint door te breken in, in Nederland, hoor je zo. En ook Miles Smith komt eraan. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit?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 Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl En we gaan nog even door. Deze week ook supergoedkoop bij Lidl. Een XXL-pak all-in-one tabletten, 66 stuks, voor maar 3,53. Lidl, je verdient het. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club.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 Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Bestel op manutan.nl Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk vergeerkaas voor maar 5,99. Tot zo bij Fomar. Manitan, manitan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.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 van Aldi. Het is dus half zeven, dit is Q-Music met verkeer van Flitsmeister. Nog 24 files, twee daarvan nog altijd op de A50... waar eerder vanmiddag een ongeluk met een vrachtauto is gebeurd. Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost-Oosten en Ravenstein. 1 uur en 18 minuten, 8 kilometer file. En Arnhem richting Oost, tussen Heter en de Maasbrug. Daar anderhalf uur vertraging met 16 kilometer file. Zijn omleidingen, wil je richting Nijmegen... dan volg je Den Bosch over de A2 en de A15. En wil je richting Eindhoven, dan volg je Rotterdam... Den Bosch over de A15 en dan de A2. Vanavond en vannacht in het westen. Meer bewolking en kans op een buitje. Het blijft verder wel droog. Morgen opnieuw wat zon, maar ook bewolking en ongeveer 6 graden. Even hier met het laatste nieuws. Goedenavond. Goedenavond. De kerstverse voorzitter Marcus Sauer van de nieuwe fractie die is ontstaan. na het opstappen van meerdere PVV-kamerleden. die is meteen uitgenodigd om te komen praten met de informateur. De nieuwe fractie zou denken aan de naam Nederlandse Vrijheidsalliantie. Volgens BNR is uh, de domeinnaam van uh, Nederlandse vrijheidsalliantie.nl een paar dagen terug alvast vastgelegd. Oh. Ja, dat zou toch wel betekenen dus dat, dat dit al langer uh, in de koker zat, zeg klant, maar, dit plan. 16 januari is, ja. die, is die vastgelegd, hè. Die nieuwe fractie wil meer openstaan voor samenwerking. De harde stijl van Wilders, die willen ze niet meer. D 66 ziet kansen. En zij zijn bezig natuurlijk met het formeren van een nieuw kabinet. Met VVD en CDA. Een minderheidskabinet dat alle steun van de oppositie straks hard kan gebruiken. Hé, hey, dit is juicy. Hey. Dit is echt juicy wat BNR heeft ontdekt. Want, ja, dat die domeinnaam al is vastgelegd. Ja, dit is namelijk geregistreerd door Hidde Heutink... En Hirde Heutink is ook een van de leden die yeah. is opgestapt vandaag. Een van de zeven. Die zat dus inderdaad bij de PVV. En uh, die heeft dus op 16 januari dit vastgelegd. Yeah. Dus hij zit er al. Ja, die gaat niet over één nacht ijs, maar die zit al een paar dagen die te bekokst over. Yeah. Dus vier dagen terug zit het al geen Oh, dat vind ik wel juicy. Ja, dat vind ik, <laughs> ja, vind ik mooi. S'nachts werken op het spoor, dat moet veel veiliger worden... zegt de arbeidsinspectie. Zij kijken naar, naar, naar een aanrijding bij Voorschoten. Dat was drie jaar terug. Bij nachtwerken aan het spoor is vaak geen overzicht wie wat doet... omdat er veel ZZP'ers ook worden ingehuurd. En spoormedewerkers die zouden veel te veel uren maken... en oververmoeid zijn. Moet Oranje wel meedoen aan het WK voetbal? Steeds meer mensen denken van niet. Een petitie om het WK te boycotten. Vanwege de acties van de Amerikaanse president Trump. Die is nu al ruim 77.000 keer getekend. Het WK is deze zomer in Canada, Mexico en de VS. Voetbalbond KNVB zegt nog: we gaan gewoon. We gaan sowieso. Al wordt deze nog 100.000 keer vaker getekend. We gaan gewoon. Het kost zo ongelooflijk veel geld om niet te gaan. Er zijn zo ongelooflijk veel contracten getekend. Wij gaan gewoon daar voetballen. Want uiteindelijk is het een hartstikke leuk spelletje. Maar om te knaken. Wij spelen gewoon dit week aan voetbal dit jaar. Ja. Heb je last van een winterdip? Ja, dan ben je niet de enige. Heel veel mensen hebben daar last van. Maar hoe kom je dan toch de winter door? Nou, in Noorwegen hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Daar zullen ze het wel weten. Ja, ja. dan zitten ze echt het hele jaar in het donker, toch? Ja, dan zitten ze soms weken zonder zonlicht. Ja, joh. En wat doen ze daar dan? Nou, zich niet zo aanstellen. <lacht> ja, het is een beetje lullig misschien. Maar. Ja, wat eerlijk dat dit al twee dagen in programma is. Gewoon minder klagen, minder zeiken. Ja, dat is goed. Ja, het is wel een beetje zo. Het is een mindset... zeggen die onderzoekers. Ja, Wij kijken hier naar de winter veel te veel... als iets dat per definitie... ellendig gaat worden. Ja, dan wordt het ook allemaal verschrikkelijk. In Scandinavië associëren ze de winter... met rust en gezelligheid. Ze accepteren de winter en gaan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 Met het hitdossier van dinsdag 20 januari 2026. Zometeen op nummer 1. De eerste top 40 hit van Sienna Spyro. Op twee nieuwe binnenkomen van de bankzitters. En op nummer 3 Miles T Smith met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst een nieuwe binnenkomen van Zara Larsen. Zij stond al in de top 40 met haar hit Lush Life. Er is nu een andere nieuwe hit bijgekomen. Daarom vanavond Midnight Sun van Sarah Larsen Op nummer 4. The pebbles in your hand, and they just sand, Yeah, summer isn't over yet. Yeah. Skinny pepper with your heart out is my favorite part. like the Met Stay If You Wanna Dance op 3 in de update. Komt dus al twee maanden lang in de lijst. En iedere week schuift hij een stukje omhoog. Afgelopen vrijdag naar plek 14. En daarmee komt hij steeds dichter bij de Nederlandse top 10. Top 40 update. Nummer twee vanavond, bankzitters. Ja, voor de fans van deze internethelden is dit de week waar ze al maanden op zitten te wachten. Komend weekend staan ze vijf keer in een uitverkochte Dome in Amsterdam. Nog voordat ze aan die shows begonnen zijn, hebben ze alvast even bekendgemaakt dat ze er volgend jaar gewoon weer staan. In februari 2027 zijn er al twee shows gepland. En deze jongens kennende, daar gaan er wel een paar shows aan worden toegevoegd. In de aanloop naar hun show van deze week hebben ze een nieuwe track uitgebracht. Er kwam afgelopen vrijdag nieuw binnen in de lijst. En ik sprak een van de bankzitters toen in de uitzending. Het gebaas was er namelijk over, dat nieuwe track, dat daar opeens afstappen van pop-op, hip-hop. Want dat is het. En toen vertelde Koen van bankzitters over de sound van die nieuwste release. Ja, we, we, we geven ook wat terug aan de straten. <lacht> dat is ook belangrijk. <lacht> <lacht> en de mensen vinden het allemaal fantastisch. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Want het is natuurlijk wel echt anders dan normaal. Alleen ja, het, het is gewoon lachen en leuk en... Uh, als iedereen gewoon lachen vindt, dan wordt het gewoon fantastisch... straks ook in de Ziggo natuurlijk. Back to the streets, harder dan ik spenden kan, van Bankzitters. Op nummer twee. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. Kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen Op een maandag in de VIP. Echt, dat doet me niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen, want... Het regent harder dan ik spenden kan. Muchas gracias, aficionados esto para vosotros. Als money in religie is, ben ik niet van godlos. Dit is niet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 heb je alles wat je wensen kan? Bro, het regent harder dan ik spende kan. Het regent harder dan ik spende kan. Ja, we kopen zonder kijken. Kopen zonder kijk. Kom, we doen een kleine regentrans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een trein. maandag in de VIP. Echt, het doen we niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen, want het regent harder dan ik spende kan. Hey, hey, geef me tien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 Leven niet te vangen in de Storia. Ja. Ik ken Rockstar als Beckham en Victoria. Ik zeg eeuw. Zie mijn haarlijn elke dag naar voren. En ik leg niet dadelijk dan ik spende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 Van dinsdag 2021, 2026 gaat het volgende archief in met Sarah Larsen. Midnight Sun op 4, Miles Smith 3. en bankzitters, harde dan op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Die is voor Sienna Spyro. Staat met haar allereerste top 40 hit nu al 10 weken in de lijst. En wie weet, komt daar binnenkort wel een tweede hit bij? Online is er namelijk een fragmentje gedeeld van een nieuw liedje. Zee. Wanneer Sienna dit gaat uitbrengen, dat is niet bekend. Die on is heel, is een feit. En al lang ook. Je hoort hem vanavond in de update op nummer O. Oh. Let Pyro nummer 1 vanavond in het top 40 update hoor, de Diane is heel bij Q-Music. Maar ik kwam weer erachter dan. <laughs> ja, uh, net. Of zo. Ik zei, ja, uh, eerst was het... Hé, hey Boas, uh, je bent al begonnen met eten. En toen bleef hij gewoon door eten. Toen dacht ik, nou, oké, okay, prima. En toen zei ik, hé, hey, uh, Boas, hoe zat het nou gisteravond? Toen zei hij, wie is Boas? Maar blijkt hij Thomas te heten. Die jongen met, Over de... jongen met die ik al twee dagen werk. <laughs> De producer van Joey van der Velden, <laughs> de producer van Joost Winkels, die werkt nu niet zo lang, die heet Thomas. En, uh, en Joey zegt net, zeg net, ik heb hem twee dagen lang Boas genoemd. Ik denk, ja, echt niet. Dat heb je dus echt gedaan. Ja, sorry, Boas. <laughs> <laughs> Als Thomas aan de beurt zou zijn, zou Thomas dankbaar zijn voor het feit dat ze echt een naam weer gebruikt worden. Joey, dat is ja. lekker. Uh, ik ben aan de beurt vandaag voor het uh, dankbaarheidsmomentje. Uh, ik ben dankbaar, nou, er komt weer een, echt een ontzettend oude mannenverhaal. Ik ben dankbaar dat ik vanmorgen niet met een kater ben wakker geworden... na vier biertjes. Oei. Ja, ik had gisteren een pubquiz, pubquiz in, uh, in onze eigen kroeg. Mm -hmm. En uh, ja, nou, ik had bedacht... Uh, dry January, dat doe ik niet aan... maar ik doe wel een beetje rustig op maandagavond. Ja. Dat gaat bij mijn vrienden niet. Dus ik kwam binnen, stond er al een, een halve liter pils klaar. Oh, ja, ik ga niet... Uh, he, ik ben niet geen pussy, ben ik geen mm -hmm. nee, pussy. Dus ik dronk de eerste halve liter. En toen, voordat ik mijn laatste slok had genomen... toen zag de barman dat. Er stond er een nieuwe halve liter, dat had ik er ja. vier op. dan heb je zo'n dus twee liter heb je dan gehad. Ik ben een beetje zwakker naar huis en dan ik zo, het is half elf. Er dus wordt niks morgen vroeg om zes uur. Nee. En want, uh, toen werd ik voor de wekker wakker, Ja. geen kater. Ja, ik heb een super dag. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Bij, als... bij hoeveel liter heb je wel een kater? Dat ga ik je morgen vertellen, want ik ga vanavond het eten. Met uh, Boas? Nee. <lacht> ik laat je morgen weten hoe de kater is. Zo het na zeven uur, Joey van de wel. Zo weet je toch, Joey? Ja, ja, ja. ja.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 De meal deal van KFC, burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4.99. Klinkt lekker hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd lage geprijsd. Zoals AH pasta saus voor 1.45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Weet je nog die Mercedes op die poster in je kamer en dat je toen dacht: "Oh, ooit."